De merel, de avond, de vlaggen, de stilte, de bloemen, de meidoen voorbij. De doden, de Duitsers, de Joden, de tranen, de graven, de mensen voorbij. De merel, de morgen, de vlaggen, de daken, de optocht, de straten voorbij. De merelde avond, de klokkende stilte, de bloemende meidoorn voorbij. De merelde avond, de klokkende stilte, de leuzende laarzen voorbij. De krakende karren, de sjokkende paarden, de laatste germanen voorbij. De merel, de morgen, de tanks, de barretten, de juichende mensen voorbij. De merel, de avond, de vaders, de zonen, de broer, de geliefde, voorbij.